And deep as water is sovereign. Rise, my soul. Ik geen x-factor meer, maar ik ga het toch doen. <laughs> Zullen we gaan staan om lekker te gaan zingen met elkaar? dan wil ik graag het woord geven aan uh, Anna voor uh, het spannende gedeelte. Nou, hallo, uh, nogmaals welkom. Je bent hier vandaag uh, bij een speciale dienst, want we gaan X-Factor 2016 hier houden. En uh, we hebben al een aantal mensen hier geïnterviewd in de kerk, in de zaal daarnet. En uh, we wilden misschien ook wel weten of mensen dachten dat ze X-Factor hadden. Maar we hebben ook dus nu auditanten die ons willen helpen om te zien waar we heen kunnen gaan. Oké, okay, we hebben... Applaus Deze. Applaus Deze juryleden weten wel heel veel. Um, ze zijn actrices, danseressen en perfecte mensen om te zien of jij de X-factor hebt. We hebben ook uh, auditie, uh, audities gedaan met een verschijnend aantal mensen en uh, we hebben hier foto's van. Dat zijn onze audities. Uh, onze eerste persoon is... Uh, Maddy Johnson. Yo, Maddie, Zevende jaar speel in de topklasse met basketbal. Ik woon in Amsterdam en speel in de beste klasse. Ik zit nooit op de bank. Nou, applaus voor de Maddie. Hey. Hey, uh, hi Maddie. Hey. hey. Heb je laatst nog een wedstrijd gespeeld? Tuurlijk, je weet het zelf. Ik en... ben... Ik speel altijd wedstrijden. Ja, en heb je gewonnen? Serieus? Tuurlijk. <laughs> hoeveel gescoord? Um, het was 59-10 en ik heb 90% sowieso gescoord. Zo, so, uh, jury, hebben jullie vragen voor Mary? Dus hoe vaak ben je kampioen, kampioen geworden? Want ik heb er nooit van je gehoord. Heb je serieus nog nooit van mij gehoord? Ik word oh. zeg maar altijd kampioen, maar ja, um, de laatste tijd zijn alleen de mannen maar bekend. En de vrouwen worden altijd een beetje achtergesteld bij basketbal, dus... Misschien is dat de reden, anders zou ik het niet weten, want ik win elke wedstrijd. Dus je bent niet zo goed als Cody Bryant? Sowieso wel, daar ga ik verder niet op in. <lacht> Welke idioot heb jij nou weer op basketbal gedaan? Welke idioot? Het was mijn moeder. Peace voor mijn moeder. Applaus voor mijn <lacht> moeder. Um, jury, hebben jullie commentaar voor haar? Um, hele leuke auditie. Ja, inderdaad. Maar, als we jou zouden doorlaten gaan, dan zouden we gewoon een aanbouw nodig hebben voor jouw ego. Weet je zeker dat je dat gaat zeggen? Weet je, ik ben hier helemaal klaar mee. Ik ben, uh... Applaus voor Mary! <applaus> Onze volgende kandidaat is ook een vrouw en ze heet Priscilla Smit. Hi, ik ben Priscilla Smit. Ik rijd paard, ik ben 21 jaar oud en ik rijd op het allerhoogste niveau. Diamanten waar ik altijd mee op wedstrijd ga. Applaus voor Priscilla. <applaus> Zo hallo Priscilla. Je bent nog helemaal in outfit. Nee, ja, zeker. zeker. En um, jury, hebben jullie vragen voor Priscilla? Um, ja, wat vind je eigenlijk van paardrijden? Oh, het is echt mijn rust in mijn leven. Ik doe het altijd. Kan je je professionele de relatie met je paard beschrijven? Uh, nou, het um, is een paard, maar ik hou wel heel erg van er. Is je paard een man of een vrouw? Uh, nou, dat noem je een merrie of een hengst, maar mijn is een merrie. Oh, vandaar ook de naam? Ja, diamanten. Jury, hebben jullie uh, really een oordeel voor Priscilla? Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, Je ziet er heel erg top uit, je ziet er heel verzorgd uit... Het enige probleem is, is dat ik je hier al kan ruiken. Ja, en als je stinkt, heb je niet de X-vector. Ja. Nou, uh, dat was Frisera. <applaus> Onze volgende kandidaat is uh, nogal wat ouder. Um, en hij heet Jack Pot. Ja, Goedenavond, ik ben uh, Jack Pot. Ik uh, had een hele goede baan, ik heb daar heel veel geld verdiend, ik was gewoon de beste in mijn werk. Ja, nu ben ik gestopt met werken, want uh, ik had er geen voldoening meer in. Ik ben vooral een uh, heel goed mens en daarom geef ik heel veel aan goede doelen. Ik geef bijvoorbeeld aan uh, Serious Request, Rode Kruis, de Vinken De Vinken, in de Vinke en de voetbalvereniging Herthaag. Maar uh, ook de plaats van de ploeg en de Mercedes dealers die zijn, uh, worden flink gestuurd door mij. Ik kan uh, helaas niet uh, live aanwezig zijn op het podium, want uh, ik vertrek over een paar uur naar Curaçao en ik voor een goed doel schoenen Ik heb ook een huis in Miami Beach, aan het strand, maar, en nog meerdere huizen in Zwitserland, Frankrijk, in New Mexico, maar ook natuurlijk in het mooiste dorp van Nederland, in Vinkeveen, aan de Vinkeveense plassen. <laughs> Zo mooi daar. Hele grote boot. Ik moet blijven praten, want het is gewoon... Ja. Oh, de telefoonkamer, dat oh. even hoor. Oh, het is Wil Smith. Hi Wil, zeg het eens jongen. <laughs> ja, nee, het klopt goed uit jongen. Hij nee, stond nog een beetje te veel om een in die ja. nee, maar. Nou, Jack is er dus niet, maar hij mag wel een applaus, natuurlijk. <laughs> De juryleden zijn er in Daardem tegen wel en die kunnen commentaar geven. Ik snap niet waarom mensen zoveel geld uitgeven aan goede doelen, maar het is wel goed denk ik. Ja, en ik vraag me af, is geld geven nou echt een talent? Want ik bedoel, zelfs mijn moeder kan dat en die is bijna blut. Oké, okay, onze volgende kandidaat is uh, een best bekend persoon, Tamara Welsh. Hey hoi, ik ben Tamara Walsh. Uh, Van mijn leeftijd ben ik echt super mooi en ik word gespot door duizenden couches. Zeg maar, allebei zijn jaloers op mij. Ik ben gewoon simpelweg perfect. Applaus voor Tamara. Zo Tamara, je kwam een beetje laat binnen vandaag. Ja, ik moest nog heel even snel een show lopen, maar ja. En hoe ging je? Uh, gewonnen, de. <laughs> nou, jury, wel, uh, hebben jullie vragen voor te maken? Hoeveelste misverkiezing is dat die je hebt gewonnen? Um, ik hou ze niet allemaal bij, want dat zijn er echt heel veel. Um, ja, laten we zeggen, minstens de 150ste. Heb je toevallig ook nog andere talenten? Ja, ik kan, al zeg ik het zelf, extreem goed zingen. Dus ja, maar ja. Zou je een stukje voor ons willen zingen? Um, nou, mijn stem is niet heel goed vandaag, maar vooruit... Nou ja, um, dit is een echo. <laughs> um, ja, ik vind dat je er echt heel erg goed uitziet. Ik denk ook dat je een uh, prima model bent, maar, ja. maar. je klinkt als een kat die past zit in een stofzuiger. Verschrikkelijk. Uh -oh. Je hebt wel gelijk een nee voor mij. Ja, ook wel een nee voor mij, want ik vraag me tussen als jij op mijn begrafenis uh, zou gaan zingen, ik vraag me af of er dan mensen zouden opkomen dagen. Ik ben nog nooit zo beledigd, ik ben weg. Doe oh, iedereen gaat weg vandaag. Applaus. En uh, onze laatste kandidaat was um, uh, nou niet verwacht. Hoi, ik, uh, ik ben Karin Bouter. Ik ben uh, 14 jaar oud. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik hier zit. Ik ben opgegeven. Voor Karin Bouter. Hallo Karin. Hi, hi. Je mag wel wat harder praten. Oh, hallo. Ja, dat is goed. Komt uh, daar. Um, is Karin Bouter je echte naam? Ja, mijn moeder heeft dat gegeven. Wat zijn je talenten? Uh, nou, ik heb eigenlijk geen talenten, maar ik help heel graag andere mensen. Mm. Heb je ooit nagedacht over een carrière als professionele tuinkerbouter? <lacht> nou, nee. Je lijkt op zo'n wezen uit de jungle met enorme ogen. Enorm. Okay, wat, waar, welke wie raak je het over? Doodskoppen, aapjes. Dank je. <lacht> Weet je, zonder flat of whatever lijkt like je net op Voldemort. Precies die ja. <laughs> <laughs> Jury, hebben uh, jullie een oordeel? Dat is een nee voor mij, sorry. Oké, okay, nee voor mij. Mm -hmm. mm -hmm. Nee, dat is het. Sorry Kari. Uh, Applaus. Uh, nou, dat was het allemaal. Uh, straks komen we naar de preek terug met de uitslag. Ik moet zeggen, dat commentaar, Simon Cowell was er, was er niks bij, maar geweldig gedaan. We gaan naar de Bijbellezing, u kunt zo meelezen op de beamer. Het gaat over het verhaal van een hele rijke jongeman, die misschien wel helemaal de X-factor heeft, maar hij wil nog meer, en ja, hoe dat kan, dat vertelt Jezus hem. Ik lees uit Matthäus 19, vers 16 tot 30. Een rijke man komt bij Jezus. Er kwam een jonge man bij Jezus. Hij vroeg, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen hem, waarom vraag je mij wat goed is? Alleen God is goed. Als je eeuwig wilt leven, houd je dan aan Gods regels. Welke regels, vroeg de man... Jezus antwoordde, je mag niemand vermoorden, je mag niet vreemd gaan, je mag niet stelen, je mag niet liegen, Je moet respect hebben voor je vader en moeder en je moet evenveel houden van de mensen om je heen als van jezelf. Toen zei de man, ik houd me aan al die regels, wat kan ik nog meer doen? Jezus zei tegen hem, als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt... En geef het geld aan de armen. Dan zul je in de hemel een grote beloning krijgen. Als je alles weggegeven hebt, kom dan maar weer terug en ga met mij mee. Toen de man dat hoorde, liep hij teleurgesteld weg, want hij was erg rijk. Jezus zei tegen zijn leerlingen, luister goed naar mijn woorden. Het is moeilijk voor een rijke man om in Gods nieuwe wereld te komen. Ik zal het nog sterker zeggen... Het is voor rijke mensen heel moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. Je zult nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan. Toen de leerlingen dat hoorden, schrokken ze heel erg. Ze vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei, als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af en dan kan alles. Toen stelde Petrus de vraag... Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met u mee te gaan. Wat is onze beloning? Jezus zei, luister goed naar mijn woorden. Jullie zijn met mij meegegaan. Daarom zullen jullie naast mij zitten als de nieuwe wereld komt. De mensenzoon zal dan als koning op zijn troon zitten. Jullie zullen bij hem zitten op twaalf tronen. En jullie zullen recht spreken over heel Israël. Als je bij mij wilt horen, moet je bereid zijn om alles op te geven. Je broers en zussen, je ouders, je kinderen, je huizen en je land. Maar je krijgt er honderd keer zoveel voor terug. En je zult het eeuwige leven krijgen. Jezus zei verder, de belangrijkste mensen zullen achteraan komen. En de onbelangrijkste mensen zullen vooraan staan. Gerald. Goedemorgen. Ik ben Gebram. Ik ga auditie doen voor dominee. Het duurt ongeveer een kwartier. Dus maak je niet al te veel zorgen. De, de vraag van vanmorgen is. Wie heeft de X-factor? Maar eigenlijk vind ik zelf een veel interessantere vraag. Wie bepaalt dat eigenlijk? Wie bepaalt nou wie de X-factor heeft en wie niet? En wat vind je eigenlijk zelf? Wat is echt belangrijk? Wat wij vanmorgen gaan doen. Is dat we... Niet gaan meedijnen met de jury, met, met alle beelden en met de massa. Maar we gaan vanmorgen zelf nadenken. En zelf luisteren wat de Bijbel zegt. En ik beloof je alvast, als je met ons meedoet, dat het dan oplevert, is dat je veel meer rust, veel meer zelfvertrouwen krijgt en een veel mooiere manier om naar jezelf te kijken en naar de mensen om je heen. Ik denk dat we allemaal wel ergens een beetje gevoel hebben wat er bedoeld wordt met x-factor. En x-factor is zeg maar die ongrijpbare factor die sommige mensen hebben en sommige mensen niet. Ik, heb, ik vind drie dingen lastig met de x-factor. Het eerste wat, wat lastig is met de x-factor is dat je ergens heel erg goed in kunt zijn... en nog steeds niet de x-factor hebben. Weet je kan bijvoorbeeld verschrikkelijk goed kunnen zingen, maar als je heel dik bent... Wordt je nog steeds niet populair. Of, of je kan verschrikkelijk goed kunnen sporten. Maar als jij heel verlegen bent. Je komt niet uit je woorden. En het, en het, nou ja, dan gaan de fans niet jouw naam scanderen. Want wij willen namelijk dat alleen de leuke mensen winnen. Tweede probleem wat ik heb met de X-factor. Is dat je mensen heel erg beoordeelt op de buitenkant. Kijk, je ziet hier allemaal posters hangen van mensen. Waarvan wij mensen alle vinden dat ze de X-factor hebben. Maar hoe goed kennen wij deze mensen nou echt? Wat weten we er nou van? Wij weten alleen maar een heel klein beetje van hun buitenkant. Bij de X-factor beoordeel je mensen op hun vaardigheden, op hoe ze eruit zien, uh, op de kleding die ze dragen, op uh, hoe vlot ze babbel ze hebben. Maar je kijkt niet, je weet eigenlijk helemaal verder niks van de binnenkant. En vervolgens ben je ook nog een keer helemaal afhankelijk van wat er op de televisie komt. Hè, één slip of de tong, één verkeerde fragmentje dat, dat het uitzending haalt... en die ene leuke, gezellige kandidaat wordt door heel Nederland weggezet als een bitch. En het derde probleem wat ik met de X-factor heb, is dat je je onbewust toch gaat vergelijken. Weet je, net als dat er in alle modebladen hele dunne modellen zijn... dat iedereen gaat denken dat een vrouw er zo hoort uit te zien... zo werkt het eigenlijk ook met de X-factor... Weet je, als je daarnaar kijkt, ga je ongemerkt toch denken, heb ik nou ook de x factor Heb ik wat zij ook hebben? En vergelijken is altijd dodelijk. Weet je, daar word je uiteindelijk allemaal ontzettend onzeker van. Nou is er op zich natuurlijk helemaal niks mis met een talentenjacht. Weet je, je mag best bewondering en respect hebben voor dingen die mensen heel goed kunnen. En competitie haalt alleen maar het beste in je naar boven. Het ligt er maar aan hoe je ermee omgaat. Stel je nou eens voor dat je een, een talentjacht hebt en jij doet mee. Er doen honderd mensen mee in die talentjacht. En er zijn nog een paar andere mensen uit jouw klas die doen ook mee. En het is een echt topdag, allemaal leuke dingen. Je doet ontzettend je best en je wordt 92 e van de honderd. En er zijn een aantal andere mensen die uit jouw klas die komen bij de top 5 en die krijgen heel veel applaus aan iedereen. En, en dan kom jij eraan en dan is het oh ja, een beetje lachen. Wat doet dat met jou? Denk jij dan, ach ja, dat was een topdag en volgend jaar probeer ik in elk geval bij de eerste tachtig. Prima, niks mis mee. Of ga je toch naar huis met het gevoel van, ik ben best wel een loser. Ik vind dit eigenlijk best wel heel vervelend. Dan is het helemaal niet prima. Er gaat iets mis met het hele X-factor verhaal. Op het moment dat jij voor je tevredenheid en je blijheid en je gevoel van uh, waardering en geliefd zijn en goed zijn. Op een of andere manier afhankelijk bent van allerlei X-factor dingen. Als dat gebeurt zijn er twee opties. Of jij wordt heel trots dat je denkt van ja weet je ik heb gewoon best wel... Best wel een beetje de x-factor. Weet je, misschien niet zo, maar in elk geval meer dan die en die en die. Of, of dat je een, een heel sterk gevoel van minderwaardigheid krijgt. Dat je denkt: ja, ik ben ook gewoon een loser. Ik ben ook eigenlijk nergens echt goed in. Ik stel ook heel weinig voor. Waarom zouden mensen mij zien staan? En weet je nou: in de werkelijkheid is het zo dat je bijna altijd in je leven voortdurend heen en weer gaat. ...tussen deze twee. De ene keer denk je, oh, ik ben een loser... ...en de andere keer denk je, oh, weet je, ik kan toch best wel wat... ...en dan ga je weer die kant op. En dat is nou wat zorgt voor die voortdurende onrust... ...en, en ontevredenheid... En, en, ...en wat moordend is voor je zelfvertrouwen. En ik kan je vertellen, al die mensen op die posters... ...die hebben dat ook. Die gaan ook voortdurend nog steeds heen en weer tussen... ...weet ik het nou zeker, ben ik iemand... ...of, of toch eigenlijk, eigenlijk niet... Als mensen echt achter die poos zouden kunnen kijken, dan zou ik ontzettend tegenvallen. En die rijke man die bij Jezus komt, die heeft dat ook. Weet je, die man heeft alles wat hem in zijn tijd de x-factors opleeft. Hij is rijk, hij heeft aanzien en hij is ook nog een keer supervrouw. En toch is hij onzeker. En toch komt hij bij Jezus bedelen of Jezus hem alsjeblieft de x-factor wil geven. Ergens snap ik dat wel. Want weet je, bij de x-vector maakt het heel veel uit wie het tegen je zegt. Weet je, als ik vanmorgen tegen jullie allemaal zeg, jullie hebben allemaal de x-vector. Dan denken jullie allemaal, ja, dat komt omdat hij er geen verstand van heeft. En terecht. En, en er is altijd wel een moeder of een tante of iemand anders die tegen je zegt, nou, voor mij heb jij de x-vector. Kan je? Je weet waarom ze dat zeggen. Heel lief, maar niet echt serieus. Maar stel je nou eens voor dat Ali B hier binnen komt wandelen. En dat hij hier een tijdje rondloopt en dat hij van al deze mensen jou eruit pikt en tegen jou zegt, weet je, jij hebt echt de x-vector. Dan is het echt. Dan is het serieus. Weet je, en dan hebben al die andere mensen het ook gelijk gehoord. Maar dat is wat die rijke man bij Jezus probeert. Die denkt, weet je, ik ben al een beetje onzeker. Heb ik nou of heb ik nou niet die x-factor? Maar als Jezus nou tegen mij zegt dat ik de x-factor heb voor God. Dan is het zo. En hij heeft de rest van het dorp het ook gelijk gehoord. En daarom daagt Jezus die man uit. Hij zegt, waar zoek je nou naar? Waarom gebruik je mij als jury? Er is maar één jury en dat is God. Ah, zegt die man... Voor God heb ik alles gedaan wat God gevraagd heeft. Dan zegt Jezus één ding nog. Eén ding. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Dan heb jij de X-factor voor God. En wat Jezus wil met die vraag, is twee dingen. In de eerste plaats wil Jezus die man laten voelen. Dat als hij echt naar de wet van God kijkt. Weet je, niet naar de buitenkant, naar de regels. Maar naar het hart, het ziel van wat God van ons vraagt dat ook hij voor God niet de x-factor heeft. Dat ook zijn leven vol is van hebzucht en egoïsme, dat hij vertrouwt op allerlei andere dingen dan God alleen. En tegelijk geeft Jezus hem de oplossing. Jezus zegt, beste man, als het jou lukt om al die x-factor dingen in jouw leven los te laten, en helemaal zwak te worden, en helemaal afhankelijk te worden van God alleen. Dan kan Gods kracht door jou heen zichtbaar worden. En dan en dan alleen heb je in zijn ogen de x-vector. En dat is wat Jezus altijd doet. Als het gaat over de x-vector wijst Jezus precies de omgekeerde weg. Voor Jezus, voor God heb je de x-vector. Niet als je populair bent en altijd de polonaise loopt. Maar als jij werkelijk anders durft te zijn. Weet je, niet als je de nieuwste iPhone hebt en blitse kleren. Maar diegene die het meeste gevoel heeft voor de ander. Niet degene waar je het meest mee kan lachen. Maar diegene die het beste mee kan huilen als het nodig is. Niet degene die het meest flitsend overkomt op het podium. Maar diegene die beseft dat hij zelf ook niet de X-factor heeft. En daarom zo ontzettend veel begrip heeft voor al die andere mensen. Dat is de weg die Jezus wijst. En wat had die jonge man moeten doen? Hoe krijg jij de X-factor? Twee dingen die je vooral niet moet doen. Wat je vooral niet moet doen, is mee het gevecht aangaan kom op, doe mee, laat zien dat jij ook de x vector hebt. Weet je, je gaat vol de strijd aan, maar uiteindelijk zuigt het je leeg. Je, je, je eindigt ergens rond de veertigste plek... En, en als je helemaal bovenaan he, eindigt op zo'n poster... dan kan ik je garanderen, dan nog blijf je heen en weer gaan. Het zuigt je uiteindelijk leeg. Wat ook niet werkt, is tegen elkaar zeggen... joh, maakt niet uit die x vector wij houden van elkaar. Voor mij heb jij wel de x-factor. Wij blijven altijd vriendinnen, wat de anderen ook zeggen. Wie jij ook bent, God houdt van jou. Dat soort dingen werken vijf minuten. En dan heel langzaam sijbelt het weer weg en dan komt de onzekerheid weer omhoog. Weet je wat wel werkt? Eerlijk voor jezelf erkennen, dat ook jouw leven, dat ook jij op heel veel manieren je gevoel van tevredenheid, van goedheid, van blijheid, van trots afhankelijk maakt van allerlei x-vector dingen. Dat open en eerlijk erkennen voor mensen en voor God en de afstand van hem. Al die dingen heel bewust loslaten en ervoor kiezen om helemaal alleen afhankelijk te zijn van Jezus. had Jezus de x-vector. Het leek er even op. Maar uiteindelijk vooral heel erg niet. Jezus eindigt zijn leven als de grootste loser die er ooit geweest is. Maar wat Jezus doet daar op dat moment aan het kruis, is wat die rijke man niet kon. En wat, als we heel eerlijk zijn, jij en ik ook niet kunnen. Namelijk helemaal, totaal, volledig zwak worden. Alles wat ons groot en sterk maakt opgeven. Alle x-factor dingen uit ons leven wegvegen. Tot er niets anders meer overblijft. Dan God alleen. En omdat Jezus daar op dat moment zo ontzettend zwak kon zijn. Is dat moment dat Jezus naar het kruis hangt. Het moment dat Gods kracht in volle omvang. Loskomt. En die kracht kan stralen door jou, als jij jezelf helemaal zwak maakt. Geloof dat jij de x-factor hebt voor God, door Jezus alleen. En dan alleen zo. Durf dat te geloven. En als je dat gelooft, dat je die x-factor hebt, bij wat al. Dan stopt dat eindeloze heen en weer gaan tussen trots en minderwaardigheid. Dan krijg je rust, zekerheid en zelfvertrouwen. En dan wordt het mogelijk om die omgekeerde weg te gaan die Jezus wijst. En weet je, Jezus heeft al lang gezien hoe mooi jij kunt worden. Als hij de ruimte krijgt om door jou heen te stralen. Haat al die andere dingen los en geef hem de ruimte. Dank je wel. We gaan terug naar de jury. Naar Anna. Waar is Anna? even opnieuw nagaan denken over wie de winnaar zou gaan worden. Ja, dat denk ik ook. Ja. Yeah. Waarom eigenlijk? Um, niet iedereen is perfect en we zouden dus ook niet voor perfecte mensen moeten kijken. Maar dat hebben we denk ik wel gedaan. Ja. Mm -hmm. yeah. Oké, okay, dus wat is jullie orde? Um, de winnaar is... Um. Ja. Um, Bouter. Nou, ga er Ja, um, moet ik het nu nog over zeggen? Ja. Yeah. Um, nou, <coughs> het is een beetje lastig uit te leggen, maar um, niemand is eigenlijk perfect als mens. En dan zou je eigenlijk niet in de hemel kunnen komen, maar door Jezus kan je dat toch. En ja. <laughs> nou ja, Jezus is aan het kruis gegaan voor ons en daardoor kunnen we toch in de hemel komen. Yeah. <laughs> daaraan toevoegen. We gaan uh, naar een luisterlied wat precies gaat over wat uh, Emily uh, net zei. at the cross. u kunt als het goed is de Nederlandse vertaling meelezen op de beamer we samen nog uh, bidden. Goede God, Vader in de hemel, we willen u ontzettend bedanken voor dit moment, voor deze ochtend, dat we samen dicht bij u kunnen zijn. Heer, we willen bidden dat we steeds meer leren om door uw ogen naar onszelf en naar de mensen om ons heen te kijken. Heer, we bidden voor al die mensen die uh, nooit op posters terechtkomen, die Heel ver buiten het zicht blijven van alle camera's. Maar die heel groot zijn in uw ogen. Geef hen uw kracht, uw zekerheid, uw zelfvertrouwen. En geef dat ze uh, op hun plek heel veel goeds kunnen doen. En we bidden voor al die mensen die uh, onderdrukt worden, gepest worden. Uh, heel erg voelen dat ze er niet bij horen. Dat ze uh, niet gezien worden. En ik wil bidden, heren, samen, samen willen we bidden dat die mensen uh, leren zien dat u ze wel in het oog hebt. En er zijn heel veel plekken in de wereld waarin dat heel erg nodig is. En geef uh, dat onze ogen open gaan voor die mensen in onze omgeving die het nodig hebben om gezien te worden. Ja, dat is ons verlangen. Dat bidden we. Gaat u met ons mee. En uh, geef dat u steeds groter wordt in ons leven. Dat willen we bidden, in Jezus' naam. Amen. Bijna aan het eind van de dienst. Uh, u wordt, uh, jullie worden straks uitgenodigd om lekker even een uh, glaasje cola of sinaas of iets anders uh, mee te drinken. En uh, een kopje koffie of thee. Um, ja. We geven iedere week bij de Veenhaardkerk een bloemetje weg. En dat is uh, dan niet voor iemand uit onze eigen kring, maar iemand ergens in de gemeente de rond Venen, die dat uh, wel heel erg verdiend heeft. Uh, of om iemand een hart onder de riem te steken. Maar nou moet ik iets bekennen. Ik uh, weet niet naar wie het bloemetje gaat. Weet iemand dat toevallig? Ja, toch? Ja, oké, okay, dan weet ik genoeg. Ja, prima, dan weet ik genoeg. Uh, de bloemen gaan uh, naar de buren. Uh, ja, hier uh, het islamitisch centrum Hakjol. Uh, u heeft misschien gehoord wat daar gebeurd is van de week. Uh, daar is een, uh, een varkenskop neergelegd. Nou, heel afschuwelijk natuurlijk. En uh, ja, zij kunnen een bloemetje best gebruiken. Heel erg verdiend. Uh, het is heel naar dat zulke dingen gebeuren. Dus voor onze buren hiernaast. Uh, dan uh, collecteren we deze hele maand voor, uh, uh, voor Inloop het, Huis het Anker. Nou, heel veel mensen krijgen helaas met kanker te maken. En uh, ja, zij doen heel veel goed werk voor kankerpatiënten en hun naasten. Heel echt bij u aanbevolen, want ze krijgen sinds kort geen uh, subsidie meer. En Elise en Danielle die zullen. Collecteren, als ik het goed begrepen. heb. Wist jij dat ook, Daniel? Uh, Rafaela hoor ik nu. En Elise. In ieder geval X-pointers. Ja, dat is heel goed bedacht. Uh, dankjewel, Marieke. <laughs> uh, dan is er... Uh, in de voorjaarsvakantie, dat duurt nog even, maar ik meld het toch maar vast even. Zijn er uh, op 23 februari, op dinsdagmiddag, twee hele leuke kinderfilms. Eentje om 1 uur en eentje om drie uur. Uh, om, drie uur of om één uur, dat is Binnenste Buiten. En die is voor de iets oudere kinderen. En om drie uur is Sean het schaap. En die is voor de iets jongere kinderen. Nou, heel erg leuk. Dus uh, ik zou zeggen, ga daar vooral... Heen. Alleen, uh, ja, ik realiseer me nu dat er nu natuurlijk niet zoveel jongere kinderen zijn, maar meer X-pointers. Dus geef het door, laat ik het zo zeggen dan. Dan gaan we collecteren. Dan gaan we nu naar het laatste lied en uh, zullen we daarbij gaan staan?